Worker. En het is wel een, een leuk verhaal, want het is een ja, nieuw pop-rockgroep-liedje, uh, of uh, beentje eigenlijk. En, uh, maar niet met de minste naam, onder andere Joss Stone, Dave Stewart, R. Raymond, Damian Marley, zoon van. En niemand minder dan Mick Jagger zitten in dit beentje. En het, uh, ja, het is een uh, idee geweest met, uh, ja, tussen Mick Jagger en Dave Stewart... En nee, wouden we wel even een beentje oprichten. En zouden we even kijken hoe het, zou, hoe het zou werken. Maar volgens mij is het best gelukt. Super Heavy hoorde je een Miracle Worker. En daarvoor hoorde je Spendo Ballet. And only when you leave. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je, je blijft op de hoogte. Het is alweer tijd geleden. We gaan naar Cherk de Blauwhuis bij de wedstrijd Bloemendaal OG. Onze gezellen. Uh, goedemiddag natuurlijk, uh, hier vanaf uh, de Bergweg, waar is dus je wedstrijd gespeeld gaan worden vandaag, tussen uh, Bloemendaal-OG, ja, de eerste start van de competitie natuurlijk, en dan gaat het erom hoe is iedereen eruit gekomen in die, uh, in die zomerstop, die dus voor beide teams heel erg kort geweest is, wat ze al lang doorgevoegeld hebben tot half juni, ja, dan maar zes weekjes rust en dan nog vakantie natuurlijk, en dat betekent dat dus uh, alle clubs er mee te maken hebben gehad van, uh, dat het dus, ja, hele uh, rommelige voorbereiding is, en hoe ben je er ...uitgekomen natuurlijk, dat is heel belangrijk... ...want de vakantie begonnen natuurlijk pas uh, heel laat hier... ...maar dat betekent wel dat uh, Broemendaal in het veld staat... ...en het is een beetje dezelfde samenstelling als vorig jaar... ...alleen met een nieuwe keeper... ...en dat is uh, Daan Kerkman... ...die is overgekomen uh, vanaf uh, FCA Zandvoort... ...en uh, die heeft de voorkant gekregen van Robichel... Om in het uh, doel uh, plaats te nemen. Op deze wedstrijd, natuurlijk. En we gaan kijken wat het uh, wordt vandaag. Ja, Bloemendaal had al twee kleine kansen. Dat was in de tweede minuut. een vrije trap van Gijs. Jan Poelgeest. Die slingerde hem voor het doel. En uh, daar kon Wartse de Bruyere net niet bij komen. En daarna was een vrije trap van Tim Jones. Die plaatste hem goed op uh, zijn broertje Paul. En die kwam er ook net niet bij. En dat was net eventjes, uh, ja, dat was even lastig, natuurlijk. Aanval van Bloemendaal. Je kan wel dat Tim Jones niet de bal heeft. Hij aan zijn voeten. gaat kijken. ik het? Plaat ze door naar uh, Gijs. Maar daar kan niemand bij komen. Dat betekent dat een bal aangeraakt wordt door een speler van uh, OG. En dat er een ingooi komt uh, voor Boemendaal. Ter hoogte van, de, uh, van het uh, de, de, de strafgebied. Komt hij bal richting een paaltje op. Paaltje op de linkerkant. Heeft de bal aan zijn Krijgt 2-0-1. Houdt die bal nog steeds vast. We willen dat dan plaatsen naar zijn broertje. Maar die kan er net niet bij komen. Je ziet er allemaal leuk als hij toch weer die bal oppakt. Aan de linkerkant. Hij moet er nog een van erachteraan. Heeft die bal ook. Nog steeds dus in de linkerkant. Plaatsen dan tegen het speler van OG aan. Tegen de, de, de nummer 1. De, de nummer en dat betekent dat weer een ingooi is voor, uh, voor uh, Boemendaal. Ozang. Hij heeft de ballen Ga Ga kijken wat hij ik doet. Plaats ik plaatsen dan terug. Plaats hem dan terug. Naar de keeper en hem aan. Ga naar een kerk. Dat is een goede, meevoelende schiepballen. Een goeie. Nee. voetballende keeper. Met zijn links met en zijn rechterbeen. Ik heb in niet kan houden. En is ingooi voor, oké, op de middenlijn. Het is Björn Kool die die bal gaat pakken. Klaat ze dan meteen door. Maar aan die hier goed tussenkomt, een paar meter verder om een ingooi. Komt hij ingooi dan, op de rechterspits van, oké. De nummers zijn een beetje slecht te zien van, oké, dus dan moet ik af en toe even goed kijken. Dus de nummer 17, aan Scholte. Die plaatst hem, die kan niet houden. Scheisjan Poel, hij die hier tussenkomt, heeft de bal in zijn voeten. Krijgt er een vrije trap mee van de scheidscentrum, omdat er geduwd wordt in zijn rug. Scheisjan zal zelf gaan trappen, of laat het over aan. Aan uh, Rollo Bergman. Nee, aan het over aan uh, Rollo Bergman. Uh, Bergman met die bal klaar. Plaatsen we er helemaal over de breedte naar Rollo Bergman. Rollo Bergman is nu hard van de verdediging staan met Bart de Wiener. aan Thomas uh, erbij natuurlijk. Is het leuk. Er zitten nog steeds die bal. Kan meters gemaakt. Moeten gaan plaatsen. Plaatsen dan richting Loutenstel. Uh, uh, richting die kan hem niet houden. Dat betekent dat hij over de bal heen gaat. En dat dus uh, een ingooi komt voor. Oké, uh, oké. Okay, okay. Heeft de bal in zijn voet. Gaat kijken wat hij doet. Dan wordt het middenveld. Is het weggewas. Maar is Beren die er goed tussen komt. Beren heeft de bal in zijn voeten. Moet nu gaan pasen. Passen ook gooien goed. Dan hij plaatsen liggen ertussen, het baas is een broertje maar die kan er niet bij komen, is het oké, okay, die over kan nemen op het twee Wederom een goede interceptie van Paul Tim Jones, Tim Jones, één keer de bal kan hij erbij komen? Nee, het is de doelman van OG die die bal oppakt, Bevan Hurkmans, en meteen ver en diep naar voren speelt. Oké, wat ze gaat inzakken met het spel, en dan probeert ze uh, ja, erin te komen. Wordt een elleboog gebruikt door uh, een speler van OG, okay. wederom een stap en dat betekent dat hij hier gespeeld we die kleine 10 minuten, met stand uiteraard nog 0 tegen 0. Check de Blauwe bij de wedstrijd Bloemendaal, onze gezellen Goedemiddag en welkom bij een Nieuwe Zondag in Kermeland voor deze 4 september 2011 Aldo, goedemiddag Goedemiddag Rudy Hoe maakt u het? Ik uh, ben niet helemaal 100% maar uh, ik ben erbij Je bent er helemaal bij, met wat nieuws van vandaag Want de VVD heeft wat meer afstand genomen van gedoogpartner partner PVV in de peiling van Maries de Hond die zondag verscheen, kregen de Liberalen en uh, Kamerzetel bij. De partij van Geert de moest er juist één inleveren. Siëse Vliegen is zaterdagavond minder goed bekeken dan voorgaande weken. De comedy serie van Carlo Boszat en Irene Moorstok slechts 764.000 kijkers. Vorige week bleven er nog 1,2 miljoen mensen thuis voor Siëse Vliegen. Ja, ja, ja. Ik heb hem niet gezien gisteren. Een klein stukje, maar ik snap het wel, want het is wel constant hetzelfde. En ja. TV-kantine was uh, elk seizoen weer een aantal nieuwe uh, figuren ja. en bekende Nederlanders. En dat was ja zo leuk. Ja. Opvallende bekende Nederlanders. Ja, maar ik denk ook, omdat je waarschijnlijk ook die Engelsen hebt, dat uh, ja, heb je ja, ja, ja. ook die Engelsen uitgezonden. En ik denk dat heel veel mensen daarin kijken en dan denken van ja, Nederlanders komen we niet te zien. Ja, dat schijnt ook, de Engelsen schijnt veel leuker te zijn. Ja, ik heb dat een keer gekeken, maar dat was niet? niet zo leuk, maar... Ik heb hem nooit gezien, dus ik kan niet jou veroordelen. Ook Jan Smit levert met Langlevende TV kijkers in. Maar minder dan ze Vliegen. Zaterdagavond stemmen 992.000 mensen af op de quiz over 60 jaar Nederlandse televisie. Vorige week keken ruim een miljoen mensen. Langlevende lang TV behoort tot de drie best bekeken programma's van de zaterdag, maar legt het wederom af tegen My Name Is. Naar de talentenjacht van RTL4 keken ruim 1,1 miljoen mensen. Waarmee, mijn, uh, waarmee My Name Is goed, uh, goed is voor een tweede plek in het kijkcijferlijst van Stichting Kijkonderzoek. Het acht uur trok op, uh, op zaterdag de meeste kijkers. Ik vind My Name Is, vind ik... Ja, dat is ook alweer... Het, ik snap dat niet. Ik vind het ook Zij niet een heel keer, erg leuk. Het is één keer leuk geweest als dus er zo'n klein jongetje had uh, voor mij gewonnen met uh, My Name Is Michael Jackson. Die kon heel goed dansen en zo. En het... Het is leuk, één keer. En dan moet je gaan stoppen. Dat is met X-Factor. Maar wat er voice was Vooral, gisteren. was een meisje die ging, moest, of, die ging Alicia Keys nadoen. En die zong hartstikke goed hè. Die zou gewoon bij uh, X-Factor, de Voice van gewoon doorgaan. Ja. En dan zeggen ze. Ja, je hebt een goede stem. Maar ik wil er niet op Alicia Keys lijken. En dan denk ik waarom doe je dan met zo'n stem mee met zo'n programma? Dat heeft toch geen zin? Doe dan mee met X-Factor of The Voice of Holland, ja. dan ben je, het, het, ben je veel beter af. Ja, nee, maar dat, dat zeg ik. Ik vind het één keer goed, of één keer leuk. En, ja. en toen met dat uh, jongetje van Michael Jackson, dat vond ik wel geinig. Ja. Maar ik denk, ja, ik ga dan gewoon verder mee doen met X-Factor of The Voice of Holland. Ja, volgens, dat, ja uh, vind uh, ik ook. Ja, elke, elke, elke, elke dag is wel bijna zo'n zo uh, zo programma. Sommige avond heb je zo'n ding je dansen en weet ik het wat anders. Ja, ja, ja, ja. Ik word daar een beetje moe vandaag hoor. Maar uh, goed nieuws, want kankerpatiënten blijven langer leven. Vijftien jaar geleden was 47% van de kankerpatiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven. Inmiddels is dat 59%. Dat blijkt uit onderzoek van het KWF kankerbestrijding dat volgende week verschijnt. Goed nieuws. Ja. ja. En ik heb um, gehoord in het nieuws dat er, um, er is nu een of andere uh, virus ontdekt. Een soort van bacterie die um, uh, kanker ook kan bestrijden. Oké. Okay. Uh, dat is een onderzoek geweest bij uh, volgens mij muizen of ratten. Ja. En uh, die genezen gewoon uh, uh, van uh, kanker door die uh, bacteriën of virussen. Oké. Okay. Dus ja, wie weet ontwikkelt het en, en uh, nou, is het zou goed moment... het, het nieuws zijn als het. Uh, dat beter. E, dat zou heel mooi als zijn als het he? beter behandeld kunnen worden. Ja, worden. zeker. Met vandaag 4 september in uh, 1882 Thomas Edison neemt het uh, eerste systeem van elektrische straatverlichting in gebruik. Met succes haalt hij een schakelaar om wanneer uh, een, een deal met van, uh, met New York de straatlantaars aanvloepen. Vandaag in 1929 wordt in Maastricht een temperatuur van 35,2 graden gemeten. De warmste septemberdag tot nu toe. En met vandaag in 1997, tijdens een brainstorm sessie voor een uh, nieuwe televisieprogramma in het bedrijfsband van John de Mol, wordt een nieuw tv-concept bedacht. Een huis waar een aantal dagen ingezet, een uh, aantal mensen worden ingezet, die 24 uur per dag worden gevolgd door middel van camera's. Op deze donderdag 4 september 1997 bedenken John de Mol, Patrick Scholze, Bart Reumer en, en DJ. Broer Paul Reumer. Het programma met werktitel De Gouden Kooi Het programma zou de titel Big Brother krijgen en een internationaal succes worden. Ja, je hebben nou toch uh, ook een nieuw programma, De Villa toch? Zo. Oh dat, ja, dat komt nu op tv. Ja, dat komt de binnenkort. Villa. Voor mij is dat allemaal weer hetzelfde als De Gouden Kooi Ja, ja, ja. Big Brother maar dat is, en... dit is niet met alleen maar jongeren toch? Nee, zijn nou, dus jongens en meisjes zijn het. Maar... Oké, okay. ja, jongeren. Ja, het zijn maar jongeren, ja. Ja, ik ben benieuwd De tv-zoom gaat weer langzaam aan het beginnen Maanden begint oh, de wereldrijd door weer Maar ook uh, programma's OO Gerso Nee, eh, ex-Gerso gaan ze, gaan ze, De vier mannen van Gerso die gaan uh, vrouwen ja, nieuwe vrouw zoeken En die vrouwen gaan nieuwe mannen zoeken Ja, dat, dat gaat dan nergens op Het CFM weerbericht Vandaag eerst wat regen in de middag opklarend Matig tot op zwakke zuidwestenwind Max de temperatuur in Zandvoort Rond de 21 graden Morgen periode met zon In de ochtend kans op een bui Matig op het strand Vrij krachtige zuidwestenwind Maximaal temperatuur in Zandvoort rond de 17 graden. Dit is Go West en we close our eyes. Inside. Did you? Um Touch and go, world you, hier bij Zondag in Kamerland, hier op ZFM Zandvoort. Zometeen gaan we even kijken naar het uh, racen. We gaan naar Willem van Densen, we gaan hem zo meteen bellen. Op dit moment is om uh, tien over half twee de Dutch Radical Championship begonnen. Je hoort het zo meteen, naar Gotje. Now I think of when we were together. Like when you said you felt so happy. Wordt gewoon stelkens beter. Het is gewoon echt zo'n liedje die langzaam steeds beter wordt. En op een gegeven moment gewoon echt een toplat is. Gotje, Kimber, en somebody that I used to know. Het is uh, drie over half drie. Goedemiddag zondag in Camerland. En we gaan naar het circuit. We gaan naar Willem. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja. Het circuit van eens een dit weekend in het tegen uh, van de Trophy of the Jones, Trophy of the Junes. Een uh, aantal. Uh, Klassen uit het uh, Dutch Valley het uh, Nederlands Kampioenschap voor verschillende klassen uh, hier actief op uh, dit circuit. Momenteel is uh, bezig een uh, race voor de voormiddel uh, Cup. Suzuki's uh, zijn dat. Dat is uh, race 5 in deze klasse, eerder vanochtend en dat was al uh, vroeg in de ochtend van uh, deze jongens en meiden hadden hun eerste race. Dat was morgen om 9 uur al. Die race werd voornamelijk door uh, Josh Keekens met op een tweede plaats Sven Snoeks en derde Mike Hesse race 2 inmiddels alweer 8 ronden ver het was uh, de Duitse uh, Mike Hesse uh, die van Paul mocht uh, vertrekken. Ver kwam die niet, want hij nam wel de leiding bij de start maar hij in de Tasjanbocht, nou dat is de eerste bocht die ze uh, tegenkomen hier op het Prijs ik zal kreeg hij een tik achterop van uh, Sven Snoeks en uh, voor deze uh, Duitse Mike Hesse uh, was het min of meer einde oefening. Hij kwam nog wel weg uit de Tasjanbocht, maar moest helemaal achteraan sluiten, ja. En dan is uh, met een race van 12 ronden is je uh, kans op een overwinning uh, eigenlijk verlopen. Uh, nou, de kans op dat overwinning uh, was ook weg uh, voor Sven Snoeks, want de wedstrijdleiding uh, die oordeelde uh, dat dat toch uh, wel degelijk uh, de schuld was van deze Sven Snoeks. En die werd gestraft met, met een uh, drive through penalty en dat wil zoiets zeggen als dat je maar even... Uh, ja, door de pitzuit uh, moet rijden en daar is de maximum snelheid dacht ik 60 of 80 kilometer. Dus ja, dan val je ook een hele eind terug. Wie daar allemaal van uh, heeft geprofiteerd. Ja, dat is eigenlijk uh, Peter Schreus tot nu toe. Peter Schreus uh, die heeft de leiding in de wedstrijd. Het was lange tijd uh, het, uh, of, uh, Bart van Osse uh, heeft de leiding overgenomen. Peter Scheurze uh, op een tweede plaats. Lange tijd was er een gevecht om de derde plaats. En dat ging tussen de winnaar uh, van vanmorgen, Joost Kiekens en Marcel van der Maat. Uiteindelijk uh, heeft hij Kiekens toch uh, van der Maat uh, kunnen verschalken. En ja, hij rijdt nu op de derde plaats. En uh, ja, die is nog uh, volop uh, op jacht uh, naar plaats nummer 2. En daarvoor uh, maakt hij het leven zuur van. Uh, Peter Scheus, met nog 2,5 te gaan, Dus uh, nu een Suzuki uh, schriftlucht aan de leiding. Uh, Pak van ons, tweede Peter Scheus en derde Jos Kiekens. Oké, okay, Willem, dankjewel. We spreken hier straks weer. Oké, okay, tot later. I can't get off my horse and I can't let you go.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 Waar de stand nog steeds 0-0 is, maar wel een hoop gebeurd is. Dus net in de 30 minuut is Tim de Graaf van OG eraf gestuurd met direct rood. ze doorhalen, neerhalen van een doorgebroken speler. Dat was het, op het moment Paul Jones, die kon alleen op de doelman af. En die werd van, van achteren neergelegd door Tim de Graaf. En dat betekent natuurlijk direct rood. We hebben natuurlijk na een aantal kansen gezien al voor Bloemendaal. Want dan zei erom Bart de Bruyne die dus die bal goed op zijn hoofd kreeg. En dus net naast aaskopte. En die wordt een vrijtrap trap gegeven voor, voor Bloemendaal. Het kan je moet opletten, want uh, uh, Oge, uh, ageert, reist, lang, je vrij Strijdstal. En zegt hem ook, uh, je moet je mond houden. Anders krijg, krijg je een kaart. De, de trainer van uh... Waarvan, uh, oké, okay, staat ook uh, te zeggen: van uh, Je moet opletten. Maar dat is niet waar. Oh, dan is dat wat best wel goed er is. Frank wel natuurlijk. Oké, okay, aan, aan de bal. Van uh, nee, Bloemendaal aan de bal met Bart de Bart de gaat kijken wie hij een kan stellen. Plaatsen we de rechterkant door naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas de hoogte van de middellijn. Gaat kijken wie hij doen kan met die bal. Ziet dan beren op. we moeten we hem dan even waarschijnlijk terugplaatsen. Plaatsen we ook terug naar Bart de Bart Wieden naar Roland Leunes in het centrum. Uh, Leuners heeft de bal in zijn hoogte. Gaat kijken wie hij een kan. Karasee's ledens maken. Hier is er weer op de hoogte van de middellijn. Karasee's doorgaan. Bloemendaal heeft natuurlijk een uh, Rolf Die Ja, in plaats van door de Gijs-Jan Poelgeest. Gijs-Jan Poelgeest. vanzelf van het veld. Heeft de bal in zijn voeten. Moet hem dan gaan kaatsen. Ah, oh, Poorten. Poorten. Poorten tegenstander. Gaat het nu plaatsen? naar Tim Beren. Timberen. Die hebben de Vlaas. Tim Jong. Tim Waar we deed schieten. Maar dat lukt net niet. Maar dat was natuurlijk een mooie actie van Gijs-Jan Die is het tegenstander. De finale Poorten. En die was hem kwijt. Die stortte de aarde neer eigenlijk. En, en ja, het is niet effectief op dit moment. Dat, dat er nog geen doelpunt is. Maar Bloemendaal heeft dus uh, kansen in deze wedstrijd. Maar moet toch natuurlijk oppassen voor die kamers van. Uh, Oké. Okay. Want die gaan natuurlijk meer in de verdediging leunen. Gaan we twee man spelen. Een doelman van oké, trap hem uit. Er is het daar gijsje en poeg. Gijs ziet die bal dus goed inkomt. Wordt er iemand, stort iemand ter aarde van oké, oké gaat toch door. Terwijl een spelerswagen baseerde beteld dicht, Is het Sebastian Thomas die die bal oppakt. En meteen is het buiten, buiten de lijntrap. En dat, dat we hier gesteld hebben. Ik zal even kijken. Om een klokje voor u. Een kleine 40 minuten. Met natuurlijk 0 tegen 0. 0. Heta 2004, Chesto in Love comes again. Zometeen het regionieuws. We leven ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. We gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw, bij de wedstrijd Bloemendaal Onze Gezellen. Voor de voor-Bloemendaal was Paul John in de 43 minuten die het beslissende tikje gaf. Het was in eerste instantie, was het Wouter Snel, die de bal goed aangesteld heeft van Tim. Die plaatste hem door op, op, op Paul John. Paul John schoot hem meer zo tegen de keeper aan, maar kreeg die bal terug en kon hem toch goed in de linkerhoek tikken. En dat betekent vlak voor rust hier een 1-0 voorsprong voor de Bloemendaal. De stills en still in love song. En we gaan even kijken naar het regio nieuws. Want het beoogde traject voor het fietspad tussen de oas en de natuurbrug over de Zandvoortselaan, de zogenaamde buitenrandvariant, is van de baan. Uit onderzoek is gebleken dat het te schadelijk is voor de natuur. De provincie gaat met alle betrokken, over, uh, betrokken overheden het, en uh, waternet praten over mogelijke alternatieven. Waarbij de door bewoners en belangengroeperingen aangevoerde aandachtspunten mee worden gewogen. Uitgangspunt blijft het fietspad langs de rand van de water, waterleidingsduinen zodat de impact van het wandelgebied minimaal blijft. De natuurtoets is te downloaden op www.noord-holland.nl Fietspad Oase-Sandvoortselaan Donderdagavond werd melding gemaakt dat er in, in de Tonnenstraat een scootmobiel de hele dag uh, hele weg nodig had. De politie kwam ter plaatse en trof een 49-jarige Zandvoortse scootmobielbestuurder aan die onder invloed reed en ook nog tegen een geparkeerde staande auto was gebotst. De dame heeft hier een proces verbouw gekregen, daarnaast ook een tijdelijk rijverbod. <laughs> We jij dat ook al een rijverbod krijgen voor <laughs> Ja, echt hè. Twee auto's zijn zaterdagavond omstreeks 6 uur met elkaar in botsing gekomen op de burgemeesters van Alfenstraat in Zandvoort. Omstanders alarmeerden de, de directe hulpdiensten. In beide auto's zaten twee inzittenden, welke zijn nagekeken door het ambulancepersoneel op mogelijk letsel. Bij onderzoek bleek dat, het geen, uh, dat geen van de betrokkenen letsel had opgelopen. Hoe de auto's met elkaar in botsing zijn gekomen is vooralsnog onduidelijk zandkunstenaar Marielle Herkes is afgelopen donderdag op het Badhuisplein de nieuwe Nederlandse kampioen zandsculpturen geworden. Haar beeld van Toon Hermans werd door de jury bestaande uit voorzitter Gert Tonen, Gilles Kok en Udo Gijsler gekozen boven de andere vier beelden. Vijf kunstenaars waren door de Zandacademie uitgenodigd om de, aan dit kampioen deel te nemen. Het thema waar de kunstenaars mee aan de slag konden was de Zandvoortse Welcofeem. De artiesten koos voor be, uh, beeld en is een van... Keizerin Sissi, Toon Hermans, Ellen Clark, Johnny Kraaij, Kamp Senior en Kees Verkader. Winneres rest kreeg een door gaskunstenaar Ellen Kel vaardig glasobject. Na dichter bij zee Ada Mol een gedicht over de zandsculptuur had voorgedragen.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 Ziek Emily Sandé en Heaven Zometeen zijn we terug met de tweede uur zonder Met natuurlijk veel meer informatie over het uh, voetbal Bloemendaal OG, daar staat Tjerk uh, de Blauw Maar we gaan ook weer naar het circuit, naar Willem van Densen. Want natuurlijk zijn de races Ook gaan we even kijken naar de Vuelta Want uh, Bauke Mollema, Nederlandse kracht in de Vuelta Staat op de derde plek En wie weet kan hij de Vuelta wel winnen Spannend, we houden u op de hoogte en natuurlijk veel, veel meer nieuws. Nu gaan we verder met Lekkere Soul. Dit is Luther Vandross en She's a Super Lady.